Dit van der Linden met het NOS-journaal. Een diner dat premier Rutte met vijf andere Europese leiders heeft gehad... heeft geen duidelijkheid verschaft over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden. Een Europese top leidde vorige week ook niet tot een antwoord op die vraag. De belangrijkste kandidaten zijn Manfred Weber, Frans Timmermans en Margarethe Vestager.